Scherp met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Turkije moet zich verantwoorden... bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Turkije is woedend over de erkenning door president Biden... van de Armeense genocide. Turkije zei eerder al de erkenning af te wijzen. Volgens het land is hiervoor voor geen enkele juridische basis. De meeste voorgangers van Biden hebben de term... voor de massamoord en deportatie van Armeniërs vermeden... om te voorkomen dat de relatie met NAVO-partner Turkije schade opliep... Alleen president Reagan gebruikt het woord genocide in 1981. De Verenigde Staten gaan India helpen in de strijd tegen corona. Afgelopen weken zijn de coronabesmettingen en sterfgevallen in India extreem toegenomen. In de ziekenhuizen kunnen ze de snelle toestroom van coronapatiënten nauwelijks aan. Er is vooral een tekort aan zuurstof. Het is nog niet duidelijk wat voor soort hulp de VS gaat bieden. In Jeruzalem zijn opnieuw rellen uitgebroken tussen de Israëlische politie en Palestijnen. Zeker negen mensen raakten gewond onder wie drie agenten. Ook op andere plekken waren er confrontaties. Sinds het begin van de Ramadan is het onrustig in Jeruzalem. Palestijnen zijn kwaad omdat er vanwege corona veel minder mensen mogen bidden op de Tempelberg. Op donderdag raakten tientallen mensen gewond toen extreemrechtse Joodse demonstranten slaags raakten met Palestijnen. In een appartementencomplex in Delden in Overijssel heeft vannacht een grote brand gewoed. Meerdere bewoners zijn gewond geraakt, een van hen ernstig. De brand ontstond op de eerste verdieping van een woontoren. Bewoners zijn met hoogwerkers naar beneden gehaald. Het is nog niet bekend wanneer bewoners terug naar huis kunnen. Onduidelijk is wat de oorzaak is van de brand. Het weer, wolkenveld en vooral vanmiddag ook zon... Het wordt 10 tot 13 graden. Ook morgen droog en zonnige periode, dan 10 tot 14 graden. Dinsdag op Koningsdag vrij zonnig en droog, dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is bij Zwaan bij de ANBB. Op de A7 van Zaanstad naar Den Hoever staat file bij Hoorn Noord 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 more that you give the less that i need everyone says i look at me when it feels right Time be sick All alone it has to be Take care of yourself Live a life hand in the tight I wish that I could fix it. I could fix it for you, but instead I. Nee, maar tell hop, die ga je likken als een borrel gooien. Je dikke jannis, die bunker uit je nante hem. Ik geef die hand.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 Thoughts have got you lost in you